11 uur, Gert Cluc met het NOS Journaal. De verliezer van de presidentsverkiezingen in Mexico, Lopez Obrador... wil dat alle stemmen opnieuw worden geteld. Hij vindt dat nodig in het belang van de democratie en van het land. Na het bekend worden van de winst van Enrique Peña Nieto... zei de linkse kandidaat Obrador al meteen dat hij de uitslag zou aanvechten. Hij zegt dat Peña Nieto heeft gefraudeerd door stemmen te kopen. De Mexicaanse media zouden partijdig zijn geweest. De strijd was daardoor smerig en ongelijk, zei hij. In 2006 verloor Lopez Obrador ook de presidentsverkiezingen. Protesten die hij toen organiseerde legden mexico stad ruim een maand lam. Bij Veilinghuis Christie's in Londen is een schilderij van Rembrandt verkocht voor ruim 10 miljoen euro. Het doek, man met hals, stuk en hoed stamt uit 1626 of 1627... en komt uit de collectie van de kunstverzamelaars Pieter en Olga Dreesman. De overgrootvader van Pieter Dreesman richtte in de 19e eeuw de warenhuisketen V&D op. Bij Christie's komen nog meer meesters uit de verzameling van Dreesman onder de hamer. Tegelijkertijd Dreesman verkoopt de werken om ruimte te maken voor nieuwe aanwinsten. De man die in 2010 op Prinsjesdag een vaccinelichthouder naar de Gouden Koets gooide, komt morgen vrij. Het gerechtshof in Den Haag heeft de voorlopige hechtenis van Erwin L. geschorst. De man zat al die tijd vast in een huis van bewaring. Het gerechtshof zegt dat L. vrijkomt omdat zijn persoonlijk belang nu zwaarder weegt dan het algemeen belang. El werd door de rechtbank veroordeeld... onder meer voor het beledigen van koningin Beatrix... voor het vernielen van de gouden koets... en voor poging tot mishandeling van twee lakeien die naast de koets liepen. Hij kreeg geen straf opgelegd... omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar werd geacht. Wel vond de rechtbank dat hij opgenomen moest worden... in een psychiatrische instelling. Omdat El tegen die veroordeling in beroep ging... ging hij niet naar een instelling... maar bleef hij in voorlopige hechtenis zitten. De behandeling van de zaak gaat op 19 september verder. Pakistan heeft twee belangrijke aanvoerroutes voor de NAVO vrijgegeven. Het bondgenootschap kan daardoor zijn troepen in Afghanistan weer bevoorraden. De Pakistanse regering sloot de grensovergangen met Afghanistan in november. Het gebeurde na een Amerikaanse luchtaanval in het grensgebied... waarbij 24 Pakistanse militairen om het leven kwamen. Pakistan eist al maanden een officiële verontschuldiging van de Amerikanen. Die kwam vandaag toen minister Clinton van Buitenlandse Zaken... haar condolences aanbood aan haar Pakistanse collega voor de omgekomen militairen.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 Eerder heeft Sarkozy de beschuldigingen tegengesproken. Hij zegt dat hij niets verkeerds heeft gedaan. In de Zwitserse Alpen zijn vijf Duitse bergbeklimmers... bij een ongeluk omgekomen. Vanochtend waren zes Duitse alpinisten begonnen aan de beklimming... van een berg van meer dan 4000 meter. Op 100 meter, onder de top, bleef één van hen achter... omdat hij zich niet goed voelde. De anderen gingen door naar de top. Maar toen ze weer aan de afdaling waren begonnen, ging het mis. Door nog onbekende oorzaak maakte de vijf een val van honderden meters. De achtergebleven klimmers sloeg alarm, maar hulpverleners konden niets meer doen voor de slachtoffers. Na een ongeluk met twee Britse gevechtsvliegtuigen worden twee piloten vermist. Hun tornado stortte ten noordoosten van Schotland in zee. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Ook is onduidelijk of ze op elkaar zijn gebotst. Twee bemanningsleden zijn door reddingsteams met helikopters uit de Noordzee gehaald. Naar de andere, andere twee anderen worden nog gezocht. De straaljagers en hun bemanning waren gestationeerd op de Royal Air Force basis in Lossiemouth. De toer van Rabo-renner Maarten Tjallingi is na de vierde dag al voorbij. Tjallingi brak bij een van de vele valpartijen vandaag zijn linkerheup. Hij reed er dit nog wel uit. Tjallingi wordt zo snel mogelijk naar Amersfoort overgebracht om daar te worden geopereerd. Ook andere Nederlanders waren bij valpartijen betrokken. Onder wie Johnny Hogerland en Lieve Westra, die veel tijd verloor. De derde etappe in de Tour de France werd gewonnen door de Sloaken Peter Sagan, de Zwitser Kanselara behoudt het geel. Op Wimbledon heeft ook Victoria Azarenka zich geplaatst voor de halve finales. De Wit-Russische versloeg in de kwartfinales Tamira Pacek uit Oostenrijk in twee sets. Azarenka stuit in de halve finale op de Amerikaanse Serena Williams. De titelverdedigster Petra Kvitova, die titelverdediger Kvitova uitschakelde. Ook de Duitse Angelique Kerbe bereikte de laatste vier. Zij komt nu uit tegen de als derde geplaatste Poolse Radwanska. Het weer is droog.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 Binnen zit Mieke van der Wij. In de strijd bij de PVV raakte ook de taal in de verdrukking. Een vlucht naar voren werd een aanval naar voren. Er werden vele messen in de rug gestoken. Maar de mooiste was toch de emmer die de emmer deed overlopen. Die gaan we nog vaker horen. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. We zouden het bijna vergeten bij al die hectiek van het afvallige duo... maar vandaag is het verkiezingsprogramma van de PVV gepresenteerd. Vol diversiteitsgeneuzel en knettergekke CO2-maatregelen uiteraard. hans andré zo meteen vanuit Den Haag... en onze vaste PVV-watcher Rob Oudkerk. Topman van de Barclay Bank, Bob Diamond, wordt zijn naam stapt vandaag noodgedwongen op. En hij was niet de enige. Straks praat ik met Kilian Wawo, gespecialiseerd in banken en bonuscultuur hierover. En eh, Kilian Wawo is zelf oud-manager bij ABN Amro. En dan het nieuwe boek van Dave Eggers is in vertaling verschenen. De geëngageerde auteur van Wat is de Wat en Zij Toen... is ook in Nederland populair. Waarom eigenlijk? Ik, het, ik vraag het zo meteen aan Hans Bouwman, recensent van de Volkskrant... en aan collega-auteur Peter Buwalda van Bonita Avenue. En om vijf voor twaalf hoort u wat de opvolger wordt van het Hicks-deeltje. Maar eerst het nieuws van... Dinsdag 3 juli. Alles draait om Geert Wilders. En hij houdt met niemand, maar dan ook helemaal met niemand rekening. Zijn politieke antwoord op de islamitische dreiging is helemaal niets waard. Geert is de feeling met de maatschappij compleet kwijtgeraakt. Binnen de partij geldt vrijheid van meningsuiting alleen uitsluitend voor Geert Wilders... en de leden van het politiebureau. Incidentenpolitiek en de peilingen van Maurice de Hond... bepalen voortdurend de koers van de PVV. Een politica klaploper. Niet de druppel. Maar de emmer die de emmer deed overlopen... was het uitkomen van het concept verkiezingsprogramma. Wilders zei mij daarover niet, te moe niet zo moeilijk te doen. Want zeker de helft van het programma was volgens hem toch niet uitvoerbaar. En Henk en Ingrid? Geert Wilders weet niet eens wie dat zijn. Het is lege prietpraat. Geert leeft in een totaal isolement... en is niet eens bereikbaar voor zijn eigen Kamerleden. Sorry, het is een emotioneel moment voor mij. Ik heb Geert Wilders nooit in de steek gelaten. Maar Geert Wilders heeft mij wel in de steek gelaten. En daarom, alleen daarom, alleen daarom sta ik hier. Vandaag heb ik mezelf vrijgevochten. En voor het geval u het nog niet begrepen heeft... Het belangrijkste nieuws is dat uh, Marcel Hernandez en ik zelf per uh, ongeveer tien minuten geleden uit de fractie van de Partij voor de Vrijheid zijn gestapt. Wim Kortenhoeven en Marcel Hernandez nemen afstand van hun leider. Die stelt dat, zoals u zich wellicht kunt voorstellen, niet erg op prijs. Er zijn weinig dagen geweest dat ik zoveel messen in mijn rug heb gekregen als uh, vandaag. Zeker niet omdat het een mooie dag voor de PVV had moeten worden... met de presentatie van een kerstvers verkiezingsprogramma en een kerstverse slogan. Hun Brussel, ons Nederland. Wilders vraagt zich dan ook af wat de twee bezielt. Ik kan geen andere reden voorstellen dan dat ze eh, anticiperend op de nieuwe kandidatenlijst deze actie hebben ondernomen. Dat lieten de heren zich niet zeggen. Als je dit soort dingen beweert, dan is, dan zo, is het ja. gewoon een leugenaar. Ja. Ja. Maar deze man, nou zet ik hem daadwerkelijk weg. Dat wilde ik eigenlijk nog niet doen, maar het is gewoon een leugenaar. Maar hun voormalige collega's hebben ook weinig vleiende woorden voor ze over. Hoe minder en nest voor en matenijers, hoe beter, zeg ik altijd. Hoe beter dat voor de PVV en vervolging en vaderland is. Maar volgens Kortenoeve en Hernandez zijn ze echt niet de enigen... die zuchten onder het juk van Wilders. En ze riepen hun voormalige kameraden dan ook op dat juk van zich af te werpen. Ik roep die collega's op om ook voor hun eigen vrijheid en integriteit te kiezen. Wie volgt, is nu de vraag. Te veel vertrouwen op elkaars vakmanschap. Te veel denken van we weten wel hoe het moet... Te veel mensen aan het werk, te snel gebouwd, te weinig gedacht aan de juiste constructie. De onderzoeksraad voor de veiligheid nam geen blad voor de mond. Bij de bouw van het nieuwe dak van stadion De Vesten zijn behoorlijke risico's genomen. Als je de gevolgen ziet, dan moet je constateren dat er onafvaardbare risico's zijn genomen, jazeker. Die risico's leiden tot twee doden en twaalf gewonden. Maar het consortium dat het dak bouwde, ontkent dat er onafvaardbare risico's zijn genomen. Dat hadden ze dan wel gemerkt. Nou, die hebben wij niet genomen. En uh, uh, waarom zeg ik dat zo stellig? Als wij vooraf hadden geweten dat we ze zouden nemen, dan zouden we ze niet nemen. Over risico's gesproken, 6,5 miljoen Nederlanders zijn te dik. En dat kan niet goed voor de gezondheid zijn. De helft van alle mannen boven de 40 mag ook wel eens een paar kilo's kwijt. Maar ja, al die verleidingen. Uh, iedereen haalt maar. In, uh, uh, de, je weet je De fastfoodrestaurants, ze uh, staan overal. Maar elke oplossing begint met het erkennen dat je een probleem hebt. En daar schoot het niet aan. Heeft u overgewicht? Ja, ik heb een beetje overgewicht, ja. Ja, 15 kilo. Of ik ben tekort, een van de twee. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Marjelle Hageman zit naast me, ze heeft de krant al bekeken. Ja, en die komen met uitgebreide beschouwingen over de gevolgen van het vertrek van de twee PVV-Kamerleden. Trouw vindt het uittreden van de twee een positieve ontwikkeling, hoeveel vragen hun vertrek ook nog openlaat. Volgens de krant laat het zien dat zelfs PVV'ers zich niet tot in het oneindige laten ringeloren. De krant vindt het wel jammer dat het verkiezingsprogramma van de PVV door het vertrek van de fractieleden is overschaduwd. Het programma is wat trouw betreft de kritische aandacht meer dan waard. De krant meent dat Wilders zijn potentiële kiezers in slaapsust met halve waarheden over de Europese Unie. De PVV denkt een relatie te kunnen hebben met de EU, waarin Nederland profiteert van de lusten van de vrije Europese markt zonder lastig te worden gevallen met de lasten. Daarmee houdt Wilders de kiezer een gevaarlijke fopspeen voor. Fopsteen had ik twee, fopspeen ja. voor, schrijft Trouw. De Volkskrant concludeert dat Wilders met zijn verkiezingsprogramma aantoont... dat hij duidelijk geen regeringsverantwoordelijkheid ambieert. Met de titel Hun Brussel, ons Nederland en de gebruikte taal in het programma... neemt de PVV volgens de krant een voorschot op een verblijf in de oppositie. De krant heeft uit het 90-pagina's stellende manifest... verschillende PVV-termen gehaald... Multiculti-eurocraten, milieugekkies. We zijn te gast in eigen land. Hollebolle EU. En zo gaat het nog even door. De Volkskrant krijgt de indruk dat de PVV heeft geproefd van de macht. En die ervaring smaakt niet naar meer. De krant vindt dat het verkiezingsprogramma op dat punt niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Volgens Spits hield de PVV al rekening met Harry, maar dan rondom de kandidatenlijst. De partij wilde daarom als allerlaatste de lijst bekendmaken. Alle signalen wijzen erop dat Geert Wilders schoon schip gaat maken in zijn fractie, schrijft de krant. Spits denkt dat de voorman van de PVV niet had verwacht dat twee kandidaten nu al het hazenpad zouden kiezen... Zelfs de manier waarop zal voor Wilders een grote verrassing zijn geweest. Zo verweet het Joodse fractielid Kortenoefen Wilders dat hij geen vriend is van Israël, maar een politieke klaploper. Het Nederlands Dagblad benadert de PVV-kwestie vanuit bijbelse hoek. De krant meent dat met het vertrek van de twee PVV'ers het kwaad aan het licht is gekomen. De twee kamerleden worden getypeerd als religieus gewortelde mannen... voor wie de strijd van Wilders tegen de islam heilig was. Maar ze zijn gedesillusioneerd geraakt. De krant pakt de Bijbel erbij om de gebeurtenissen van vandaag te duiden. Spreuken 26, om precies te zijn. De woorden van een lasteraar neemt men gulzig in zich op. Ze zijn een lekkernij die de buik verzadigt. Waarop even later volgt... Al verhult hij zijn haat met leugens, zijn kwaadaardigheid komt toch aan het licht. Ja, en dan zijn er ook nog andere berichten uit de ochtendkranten. De Telegraaf meldt dat het personeel van de Europese Centrale Bank bijna bezwijkt onder de werkdruk. De Europese schuldencrisis eist een tol van de 2600 medewerkers in Frankfurt. 80 klaagt over een onmenselijke werkdruk, blijkt uit een enquête. Sinds de val van de Lehman Brothers in september 2008 is de centrale bank alleen maar bezig geweest om branden te blussen. Zoals de miljardeninjecties, de steun aan de Griekse en Spaanse banken en de Italiaanse rente die de pan uitvliegt. ECB-president Draghi heeft inmiddels meer mensen beloofd het zou gaan om 50 tot 60 arbeidsplaatsen. Maar de krant denkt dat een dergelijk aantal een druppel is op de gloeiende plaat. De Volkskrant schrijft dat een kwart van de studerende topsporters uit de Nederlandse Olympische ploeg grote kans loopt om op termijn een lang studeerboete te krijgen. Dat is het bedrag dat studenten bovenop hun collegegeld moeten betalen als ze vertraging oplopen. Rector Jet Bussemaker van de Hogeschool van Amsterdam noemt deze maatregel een regelrechte bedreiging voor de Nederlandse topsport. Zij pleit samen met collega's van de Hogeschool in Holland en de Fontys Hogescholen voor een uitzonderingspositie voor topsporters. De onderwijsbestuurders zijn bang dat medaillewinnaars straks de ene dag door de premier en de koningin worden gehuldigd. En de andere dag een brief ontvangen van de staatssecretaris van OCW... met de oproep om te betalen, omdat ze studeerden zijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. sound of the men working on the chain dang that's the sound of chain gang. gang that's the sound of the men working on the chain gang all day long they work so hard till the sun is going down working on the highways and byways and wearing, wearing a frown you hear them moan in their lap Then you hear somebody say That's the sound of the men working on the chain Yay. That's the sound of the men working on the chain Is so hard. Give me water. is Good old Sam Cook met het nummer chain gang. Wilders luistert niet. Wilders is een slechte leider. Wilders is een leugenaar, een politieke klaploper. En Wilders is het contact met de realiteit helemaal kwijt. Bij hun onverwachte vertrek uit de fractie... zeiden de PVV Tweede Kamerleden Wim Kortenoeve en Marcel Hernandez... waar het op stond. Ze voelden zich verraden, misleid en misbruikt. Wat bezielden deze twee mannen om de politiek in te gaan? En waarom stonden ze er vandaag gebroken en in tranen bij? De Hans-Annega... Toch Mieke? Ja, onze man in Politiek Den Haag. Wie zijn die Kortenhoeven en Hernandez? Dat zijn mensen die sinds uh, 2010 in de fractie van de PVV zitten. Uh, Hernandez die heeft een achtergrond in het leger. Hij zat onder andere in Bosnië en in Afghanistan. En uh, Kortenhoeven, dat is een man die zijn specialisatie heeft liggen in het Midden-Oosten, met name uh, Israël in de verhouding met de uh, Arabische landen. Ze zijn bij de PVV gekomen uh, omdat ze uh, nou, toch wel goed waren in hun uh, vakgebieden. En zijn zij geloofden vooral in het idee van de PVV dat de islamisering gestopt moet worden. Maar ze kwamen er langzamerhand achter dat Geert Wilders en enkele vertrouwelingen rondom Wilders er toch wel een heel andere agenda op nahouden. Uh, Zij noemen dat kleine groepje trouwens spottend het Politbureau. Een uh, verwijzing naar communistische dictaturen... waarin een klein groepje het Politbureau de dienst uitmaakt en uh, niet de partij. Maar dat kan toch geen verrassing zijn? Want die fractie werkte al op deze manier sinds 2007. Ja, maar uh, hun was blijkbaar toch wel een ander beeld voorgespiegeld... Uh, hoe het in die grotere fractie uh, uh, zou gaan. En vandaag in hun toelichtingen uh, bleek dat ze een soort ja, jongensachtig optimisme hadden over hoe zij dan die PVV-agenda konden, konden uitvoeren. Um, ja, jongensachtig zeg ik, want uh, de naam van Michiel de Ruiter... en over hoe hij koen en moedig uh, over de wereldzeeën voert... dat beelden werd een aantal keren uh, gebruikt. Uh, uh, Kortenhoeve en Hernandez... die dachten dat hun idee over veiligheid voor Nederland... dat je dat zou kunnen bereiken door bijvoorbeeld... met buitenlandse militaire missies, zoals naar Bosnië en naar uh, Afghanistan... dat je dat zou kunnen bereiken door de situatie in islamitische landen te verbeteren. Zodat voor mensen daar er minder reden zou zijn... om naar Europa en om naar Nederland te gaan. En zo hoopten ze dus dat, ondanks die scherpe taal van de PVV... dat er toch een soort van krijgsraad gehouden zou worden na de verkiezingen waarin er echt gepraat ging worden hoe ze die PVV-agenda zouden kunnen realiseren. Nou, daar kwam niets van terecht. In 2009 was ik nog in de veronderstelling dat die logische prioriteit der dingen... door de PVV zou worden gehandhaafd. En dat na de verkiezingen een krijgsraad zou worden belegd over de te volgen strategie. Zoals Michiel de Ruiter dat gedaan zou hebben. Tje. Een krijgsraad avant la lettre heeft de PVV echter nooit willen houden... In ieder geval niet één waarvoor ik was uitgenodigd. En ook van rationeel en resultaatgericht handelen is het tot de meeste dossiers niet gekomen. Visie werd afgewezen, openlijk belachelijk gemaakt. Wij werden ontmoedigd om vragen te stellen en met nieuwe inzichten te komen. En vervolgens moesten wij inconsistenties verdedigen. Met creativiteit ben ik er gelukkig meestal in geslaagd op mijn portefeuille een publieke deconfiture van mijn partij en van mijzelf te voorkomen. Wim Kortenhoever die op het ja. eind nog wel even zegt dat ondanks alle slechte dingen van de PVV hij toch wel zijn uiterste best heeft gedaan. Ja, maar goed, je kan ook uh, zeggen waarom zijn ze daar niet eerder uitgestapt. Wilders die zei: nou, ze zijn gefrustreerd omdat ze bang waren dat ze op een uh, hele lage plaats uh, op de kieslijst terecht zouden komen. Ja, dat was uh, de misschien wel voorspelbare reactie van uh, Wilders die uh, vandaag trouwens uh, wel heel duidelijk liet merken dat hij volledig verrast en overrompeld was door deze actie van beide heren. Kortenhoeven en Hernandez die zeggen dat het daar allemaal niets mee te maken heeft... met een mogelijke plaats op de lijst. Langzaam is bij ons dat uh, besef gegroeid. We zijn altijd heel loyaal geweest aan Wilders en aan de PVV. Maar dat verkiezingsprogramma dat vandaag gepresenteerd werd... wat daar allemaal in stond, dat gaf toch wel de doorslag. Want ja. zij wilden een aantal punten op hun vakgebieden veranderen, verbeteren. En er zouden toezeggingen zijn gemaakt, maar ook daar kwam uiteindelijk niets van terecht. Wij zitten bij een partij die wel weet wat er aan de hand is... maar daar helemaal niks tegen doet. Maar het is wel de enige partij die volgens ons weet wat er aan de hand is. En ik had beter moeten weten. Nadat het conceptverkiezingsprogramma voor een half uurtje aan de fractie was voorgelegd... dat was op 7 juni... vroeg Geert Wilders de leden of zij op- of aanmerkingen hadden. Er waren slechts enkele leden die dat durfden te doen. De kanttekeningen die ik maakte over de haalbaarheid en legitimiteit... van enkele volstrekt idiote voorstellen op het gebied van buitenlandse zaken en defensie... werden door de voorzitter van tafel geveegd. Wilders zei mij daarover niet, te moe niet zo moeilijk te doen. Want zeker de helft van het programma was volgens hem toch niet uitvoerbaar. Ik heb mijn mond toen maar gehouden... maar in mijn hart had ik al afscheid van de PVV genomen. Nou, Dit zijn dan de grote zaken. Maar er was ook wel wat klein leed. Want hm. ze gaven bijvoorbeeld ook een voorbeeld... over de slechte manieren die Geert Wilders zou hebben. Er was uh, een boek... Uh, in het vooruitzicht gesteld. Een signeerd exemplaar dat uh, ze van Wilders zouden, zouden krijgen. Dat laatste boek dat hij geschreven heeft. En dat moesten ze dan afhalen bij de persvoorlichter... in plaats van dat Wilders dat met een beetje een gebaar ja. aan hun heeft overhandigd. Ja, uh, zes, dat, komt daar nog een quote van? Nee, hè? Nee, nee, nee, nee oké, okay, dat heb je net verteld. Goed. Hey, ze stappen dus op en ze doen een, een, ook een oproep aan andere PVV-leden... om ook op te stappen. Gaat, gaat dat gebeuren, denk je? Nou, uh, Wilders moet u wel aan de bak. Want uh, hij zal nu achter de schermen alles moeten doen natuurlijk... om uh, verdere schade te voorkomen. En daar heeft hij nog een paar dagen voor. Want vrijdag uh, komt die lijst waarop uh, de leden staan. Ja, en tot die kans maakt het nog enigszins indruk... als je zegt dat je uit de fractie stapt mm -hmm. als die bekend is, en het is duidelijk dat je er niet op staat, dan zou Wilders gelijk hebben als je alsnog op opstapt door uh, te zeggen van het komt uit rancune en frustratie. Ja. En uh, natuurlijk is dat verkiezingsprogramma ook uh, gepresenteerd. Is daar uh, vandaag nog veel over gesproken? Nou, volgens Wilders natuurlijk veel te weinig, ja. want hij probeerde in zijn reacties meteen te zeggen van maar ons verkiezingsprogramma, het is zo goed. Uh, ja, en ook in hoofdlijnen kan ik wel zeggen dat uh, gisteravond op deze plek hebben we een vooruitblik gedaan op wat erin zou komen te staan. En dat klopt... Uh, uh, heel behoorlijk, want het is tegen Europa. Uh, Nederland moet uit de EU. Nederland moet zijn zelfstandigheid weer terugkrijgen. En ik was eigenlijk alleen echt verrast door het voorstel... dat we maximaal 140 kilometer zouden mogen gaan rijden. Maar ja, het is een beetje een lastig programma. Geen enkele partij is het hier echt mee eens. En Wilders die past zijn mening en zijn idee dus niet aan... wat hij mogelijk later nog uh, met andere partijen kan gaan doen. Het is nu echt keihard je eigen ideeën uitvinden en hopen dat zoveel mogelijk mensen op 12 september op je stemmen. Ja, maar toch lijkt het mij niet erg handig... In, in verband met de komende verkiezingen. Nee. Nou, uh, bij vorige affaires rondom de PVV... of het nou slaande en meppende fractieleden waren... of mensen die uh, ergens foutjes bij de belasting hadden gemaakt... of uh, nou ja, van dat soort zaken, of, of eigenaar waren van een porno site. Het heeft wel even voor oproer gezorgd, maar niet voor een definitieve daling in de peilingen. Ze kwamen steeds weer terug zo ja. rond die 2025. Het geheugen van de kiezer is kort en 12 september is nog best ver weg. Oké, okay, dankjewel Hans-Andriega. Ik ga verder met Rob Oudkerk. Dag meneer Oudkerk. Goedenavond. Ja, u bent een van onze oogwatchers. Als PvdA volgt u uh, voor het oog de PVV. Ja. Ja, weer een inkijkje in de partij. Nog iets nieuws gehoord? Het was wel weer puntje van de stoel vandaag en het was min of meer de bevestiging dat de politiek in Nederland, uh, denk ik, tot 12 september niet meer gaat over de inhoud, maar slechts over personen. Of het nou om een spotje van Diederik Samsom thuis gaat of het gaat om twee jongens die huilend afscheid nemen van hun partij, uh, over veel anders gaat het niet meer. Dus ik vond dat wel een nare bevestiging Ik hoop dat die inhoud wel enigszins terugkomt. maar. Nou ja, ik keek net even naar Nieuwsuur. Ik heb het geklokt. 27 minuten One Man Show van Geert Wilders, die 14 minuten van Huis over zich heen kreeg van het is er allemaal heel erg met die twee personen... maar vervolgens toch nog wel dertien minuten spreektijd had... om nog eens even uh, zijn verkiezingsprogramma toe te lichten. Wat natuurlijk helemaal geen verkiezingsprogramma is... maar een soort onafhankelijkheidsverklaring... zoals hij dat zelf ook noemt, uh, van Nederland. En dat deed hij toch wel weer buitengewoon slim. Van is niet de slechtste interviewer, om het eufemistisch te zeggen. Maar uh, ik vond dat Wilders het uh, met twee vingers in de neus won. Ja. Was er in uw tijd ook, uh, was er ook zoveel controle? Ja, nou daarom heb ik me een beetje verbaasd over um, uh, de verongelijktheid. Kijk, toen ik in de Kamer zat uh, voor de Partij van de Arbeid um, en wij hadden een grote fractie. En ja, je moest uh, naar ons eigen politiebureau, zou ik maar zeggen, dat was dan het fractiebestuur, om te vragen of je in Nova mocht optreden of een interview mocht geven aan de Volkskrant of de Telegraaf of wat dan ook. En heel vaak werd gewoon gezegd, doe dat maar liever niet. Um, ja, ik was daar niet zo verbaasd over. Ik herinner me ook nog wel quotes van onze fractieleider die tegen een fractielid zei... Uh, beste duivenstein, je kan wel met de oppositie meestemmen, maar je weet toch... we hebben je altijd graag gesteund en dat willen we ook graag blijven hmm. doen. Dus er wordt heel wat gemanipuleerd in fracties hmm. en daar is de PVV niet enig in. Nee. En dan het verkiezingsprogramma. Je hebt het uh, gelezen. Oh, ja, Zo dik was het nou ook weer niet. Uh, Zou het veel kiezers trekken? Nou, er vallen drie dingen op. Het is onvoorstelbaar populistisch geschreven. Ik heb het echt, ik heb termen gezien als Never Nooit Niets ja. en Dacht het Niet. En ja, dat dat leest als een. Uh... Ja, als een man als een ja. zou ik maar zeggen. Ja. Dus dat is één. Dus dat trekt inderdaad kiezers. Want je denkt toch niet dat verkiezingsprogramma's door kiezers gelezen worden. Het tweede is dat er wel hele slimme vergelijkingen in staan. Kijk, um, die prachtige zin ergens. Ik weet niet meer op welke bladzijde, ben ik vergeten. Maar daar staat ergens: Een trots volk zwemt een vuik binnen die steeds knellender wordt. En wie zich verzet kan rekenen op de grijs gedraaide van linkse journalisten. En wat en veel links, beelden, hè? Ja, veel ja, beelden. Die is xenofob, populist of wil ze verschuilen achter de dijken. Maar nou Mooi horen wat ze doen. Um, dan zeggen ze ja, dat euroceptische geluid. Dat is gewoon verankerd in ons volk. En met wie komen ze op de proppen? Minister-president Willem Drees. die voelde dat goed aan. Ja. En daar, dan gaat het vier, vijf, zes, zeven, acht, negen zinnen over Willem Drees. Ja, dat is wel slim gedaan hoor. Dat Willem Drees gewoon een patriot was. die vertrouwde op de kracht van de Nederlanders. Ja. die geloofde in de energie van ons volk. Dus het is. Slim en links naar de PvdA. vandaan. Het is ook slim om het verleden erbij te roepen. Ik geloof dat zelfs de 80-jarige oorlog erbij wordt gehaald. Van jongens, we moeten toch echt Europa uit. Dus dat is twee wat opvalt. En het derde is, ja, het is, het is gewoon één thema. Namelijk, wij moeten uit de EU, we moeten uit de eurozone. Want pas dan kunnen we dingen als immigratiestop, uh, stop, het eigen risico, pensioenen zelf gaan regelen. Um, en het is ook nog slim dat erin staat dat we wel handel willen uh, plegen met Europa, maar ja, dat we niet onder het juk en het dictaat van uh, Brussel willen vallen. Ja, ik, ik denk dat uh, Wilders dit keer gedacht heeft, um, geen andere onderwerpen, maar gewoon dit onderwerp. En dat houdt het zoveel september vol. Nou, allebei de chain gang die op straat in roze pakjes moet gaan werken... ook nog wel heel erg curieus Nou, ja, er staan überhaupt erg veel curieuze dingen in. Ja. Maar ik denk dat je eigenlijk wilde 12 maar helemaal over niks anders hoort dan... wilt u Europa nog wel of wilt u Europa niet? Ja, en zouden nou mensen die zich tot de SP... en de Partij van de Arbeid voelen aangetrokken... hiermee naar zich toe lokken, denk je? Nou ja, ik, ik weet je. Durft dit keer uh, niet zo te voorspellen als mm. vorige keer. Ik, wat er de komende twee maanden in Europa gebeurt. met bijvoorbeeld Griekenland, met bijvoorbeeld Spanje, met Italië, met Portugal. dat uh, zal het kwartje naar de ene kant of de andere kant mm. uh, doen wanken... om het even in geerttermen te zeggen. Dus of hij uh, wint er dik mee. Maar als het uh, met Europa allemaal meevalt. dan valt hij zo tien zetels terug. Oké. Okay. Dankjewel, Rob Oudkerk. Tot de volgende keer. your hands, slap your thighs, hallelujah, hallelujah, everybody come along and join the jubilee, clap your hands, slap your thighs, don't you lose time, don't you lose time, come along and shake your shoes time, now for you and me, On the sins of time, you're only a pebble. Remember, trouble must be treated just like a rebel. Tend to devil, clap your hands, slap your thighs. Don't you lose time, don't you lose time. Come along, it's shake your shoes time. Now for you and me.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 Kim, dat is de Nederlandse Kim, hoorweg. En het was het nummer: Klappen in je hands. Binnen 24 uur is de top van een van de grootste banken in Europa, Barclays, flink opgeschoond. Drie mensen traden af vanwege een fraudeschandaal. En één daarvan is topman Bob Diamond. Kilian Wawu, oud-manager bij ABN. AMRO en nu gespecialiseerd in de banken- en bonuscultuur. Hij doceert op dit moment aan de vuur. Die is bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, die Bob Diamond wordt gezien als een financiële wonderboy, hè? Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, ja dat was echt topper in het waarom? vakgebied. En waarom? Uh, ja, in, in Londen noemen ze dat een rainmaker. Iemand die gewoon in staat is om ongelooflijk geld te verdienen... zelfs uh, als het niet zo goed gaat met de markt. En hij was zo iemand. Ja. Hij heeft een cultuur gecreëerd van... Ja, Casino-bankieren, mag ik het zo zeggen? Ja, dat mag u zo wel zeggen, ja. ja. ja. En Wonderboy die op een gegeven moment 30 miljoen euro bonus kreeg, hè? Ja, de schatting is dat hij in de afgelopen jaren... dus sinds hij bij, uh, aan de top zit bij, bij Barclays... iets van 100 miljoen heeft binnengehaald voor zichzelf. En ook heel veel heeft verdiend voor de bank. Ja. We kunnen ons alleen met het, in het licht van wat er gebeurd is afvragen... of dat geld terecht is geweest. Maar tot een paar ja. dagen geleden was dat, uh, dat wel verdiend geld. Maar ja, want wat deed hij dan? Wat idee hij, hij was hoofd van de investment banking tak, dus dat is de tak die zich bezighoudt met, uh, <kijkt> met, met ingewikkelde producten en uh, dat heeft hij heel erg goed gedaan. Hij heeft veel geld verdiend. Ja, maar toch, want wat, wat was die vergoeding ook weer die hij kreeg? 30 <kijkt> miljoen ja, bonus? Zoiets. Ja. Maar hoe kan iemand dat nou een normale vergoeding vinden? Hè? Nou, dat, dat vinden ze een normale vergoeding uh, omdat ze ook heel erg veel verdienen voor de bank. Dus je moet zien dat. Die, die personen werken ook met enorme bedragen. Dus als ze ook veel verdienen voor de bank, verdienen ze ook veel voor zichzelf. Dat vinden ze toch ja, oké? Okay. Dat vinden ze oké, okay, ja, ja. ja. En de hele wereld daaromheen vindt het ook oké. Okay. We vinden in Nederland het ook heel oké... Okay als iemand een miljard verdient voor de, of 100 miljoen verdient voor de bank... dat die persoon een zelf een miljoen aan overhoudt. Ja. Je gaat je toch afvragen hoe dat in zo'n bovenkamer werkt. Maar goed, daar komen we misschien helemaal nooit achter. Ja. Je hebt hem wel eens ontmoet, hè? Ja, één keer. Hoe kwam, kent u dat nog? <Klacht> nou, ik, heb, ik heb behoorlijk veel in Londen gewerkt. en uh, Ook eens op conferenties geweest met, met, uh, voor bankiers. Nou, en hij was de man, hè, dus hij was, hij was altijd ontzettend zichtbaar. En, en op zich in, in de omgang helemaal geen onprettige vent. Het is een hele innemende man. Maar uh, totdat het op zaken doen aankomt. En dan is het gewoon iemand die keihard is. En op zich is dat allemaal heel normaal. Hè, dus dat, dat je op, de, op dat niveau... Uh, dat de testosteron door je aderen regiert en dat je wat gehaaid bent en zo. Dat hoort er allemaal bij. Uh, alleen wat, wat je hem kwalijk kunt nemen, is dat hij een, uh, binnen zijn banken een cultuur heeft gecreëerd van zorg dat je geld verdient en dan krijg je zelf ook een deel. Um, en dat gaat op zich prima, waar het niet dat als het misgaat, de rekening komt te liggen bij een ander. En dat is nu gebeurd, want hij gaat naar huis met in totaal nou, misschien wel meer dan 100 miljoen pond. Um, de, het bedrijf heeft een grote rekening gekregen in de vorm van een boete van, uh, wat is dit, bijna 300 miljoen pond. Maar degene die echt de, de pineut is, dat is de, de Britse belastingbetaler. En wij allemaal over de hele wereld die producten hebben gekregen die dus blijkbaar niet goed waren. Uh, en er zijn dus mensen geweest die huizen hebben gekocht tegen een te hoge prijs, om, omdat zij dat graag wilden. Ja. Ja, en dat is heel kwalijk. Afgelopen nacht was uw uh, oud-collega Pauline van ja. der Meermoor. Ja. Uh, die was in Casa Luna, in ja. de serie zomernachten. En dat is uh, grappig, want zij kan zich ook nog een ontmoeting met hem herinneren toen hij bij de ABN AMRO was, daar gaan we even ja. luisteren. Bob Diamond was een schaamteloze Amerikaanse kapitalist... van de rouwste soort, mag ik misschien wel zeggen. Ja, voor hetzelfde geld was hij mijn collega geweest, maar dat is hij niet. Dus nu mag ik het wel zeggen, schaamteloze kapitalist. Uh, hij kwam binnen en hij zei tegen ons, uh, ABN AMRO-collega's... I'm gonna make you rich. Schaamteloos, noemt zij hem. Ja, maar laten we niet vergeten dat in die tijd... en, en eigenlijk tot op zekere hoogte, tot op de dag van vandaag, waar heel veel respect hebben voor mensen die in staat zijn om zoveel geld te verdienen en uh, ze, ja een schaamteloze kapitalist. De, de vraag is en dat is eigenlijk Goed, dus de, de avond eh? is daar wat te kort voor. Is wat we nou eigenlijk willen met die banken... want die man heeft ongelooflijk veel geld verdiend voor de bank en voor zichzelf... en toen het misging betaalde een ander de rekening. Dat betekent dus dat een bank een ander soort product is... dan bijvoorbeeld een televisiezender of uh, een, een, een grote autohandelaar. Die, die verdienen veel geld en als het misgaat, dan hebben ze zelf een probleem. En niemand wordt daar slechter van. Maar bij een bank geldt dat... I'm gonna make you rich, hè? ik ga jullie rijk maken... kan betekenen ik maak jullie rijk en ik maak een ander arm. En dat is stelen van de armen en geven aan de rijken. En dat is, uh, dat is kwalijk. Uh, is hij nu opgestapt omdat hij zelf vindt dat hij fouten heeft gemaakt? Dat is er sprake van zelfinzicht bij deze uh, man? Dat, dat denk ik eerlijk gezegd niet, zover als ik hem kan inschatten. Uh, alleen de druk is gewoon veel te groot geworden. Is dat iedereen gewoon zei, ja, dit is onhandelbaar. Wat je ziet bij, met name mannen zijn het, uh, op dit niveau... is dat er niemand meer in een omgeving is die ze tegenhoudt. En... Uh, Zoals mevrouw van Meermoor zegt... ze komen met heel veel lef komen ze binnen. Maar iedereen om hen heen vindt dat ook wel heel erg mooi. Alleen wat nu aan het veranderen is... is dat de maatschappij er ook wat van vindt. En zegt, meneer Diamond, uh, dit kunt u niet maken. Maar kun je ook zeggen dat hij echt ergens schuldig aan is? Dat hij dus... Uh, ja? Iets heeft gedaan waar hij je straf voor verdient, bij wijze ja, van spreken? Nou, wordt, het is maar zeer de vraag of hij iets gedaan heeft. wat volgens het wetboek van strafrechten verboden is. Dus, of, he, wist hij ervan ja of nee? Dat is de grote vraag. Maar wat je hem sowieso kan aanrekenen. wat hij zichzelf wellicht niet aanrekent. is dat hij een cultuur heeft gecreëerd. waarin dit soort dingen mogelijk waren. En uh, als ik uh, de Nederlandse psycholoog Willem Wagenaar mag aanhalen, uh, die zegt. Um, mensen maken geen fouten, maar systemen stellen mensen in staat om fouten te maken. Ja. He, als, je, als je iemand aanstuurt op, op zo'n manier, dan krijg je verkeerd gedrag. En dat is wat je nu bij Barclays hebt gezien. Ja, Maar uh, er wordt ook gezegd dat die bank het rentetarief expres hoog heeft gemaakt... Ja. He, om zelf meer uh, geld binnen te krijgen. Dat ja. er dus steeds af. Afspraken daarover werden gemaakt. Klopt. Dat is toch wel strafbaar, of niet? Dat is, ja, dat is, dat is zeker strafbaar. En daar zijn ze ook al voor bestraft. Ja. Uh, en er komt misschien ook nog echt een strafrechtelijke zaak tegen de personen die dat hebben gedaan. Of misschien kunnen we nog heel even uitleggen hoe dat werkt? Ja, dus de, waar het om gaat is de, de, de London Interbank Offer rate zoals, uh, rate, zoals dat mooi heet. Dat is de, de rente die banken aan elkaar betalen om, uh, om geld, geld te, lenen. te lenen. En die bank, uh, die, die, uh, die rentestand, komt tot stand uh, op basis van informatie die van alle banken komt. En ze hebben gewoon gelogen over hoe hoog die rente zou moeten zijn. Daar komt het kort gezegd op neer. Ze hebben bewust verkeerde informatie gegeven... zodat die rente te hoog of te laag was al naar gelang... waar andere mensen binnen de bank uh, uh, baat bij hadden. Ja. Uh, u, u zei net al even, er verandert misschien wel wat zo langzamerhand... Nou, wat je nu ziet is dat iedereen, het, het erge van deze, uh, van dit geval is dat het gebeurd is eigenlijk na de crisis, hè? En sinds 2008, Lehman Brothers viel om. We hebben natuurlijk de, het omvallen gehad van ABN en Amro Fortis en feitelijk ook van ING. De bankiers hebben altijd gezegd, we gaan het nu anders doen. Het is een ander andertijds, tijdsgevricht, we gaan nu openstaan voor de samenleving. En hier kun je constateren, althans in Londen, dat het gewoon niet het geval is. Uh, en dit is nog maar het topje van de ijsberg... want waarschijnlijk zijn andere banken net zo schuldig als Barclays. En dat, uh, dat zegt iets over dat de cultuur te weinig is veranderd. Maar je ziet ook dat de maatschappij en ook de politiek... daar uh, veel sneller en veel bozer op reageert dan vijf jaar geleden. Dus dat is dan misschien toch winst? Dat is winst. Het gaat tergend langzaam. Ja. Dus als je ziet hoeveel mensen waarschijnlijk dus veel hebben betaald voor hun huis... om deze mensen hun bonus te spekken, is ongelooflijk. Uh, maar laat ik dan toch een beetje optimistisch eindigen. Is dat, dat de, laten we zeggen, er wordt nu harder ingegrepen dan een aantal jaar geleden. Hm. En wie gaat deze man opvolgen? Um, Ongetwijfeld een andere man. <laughs> van uh, type. middelbare leeftijd. Uh, uh, ook een, een, een Engelsman of een Amerikaan. Uh, of die ook daadwerkelijk anders zal zijn, weet ik niet. En het nee. is aan de politiek om ze in toom te houden. Ja. En dat hij dan ook nog Diamond heet, hè? Ja, Bob Diamond. Het klinkt als een slechterik uit een boek. Een stripverhaal? Ja, een stripverhaal. <laughs> ja. Bob Diamond. Ja. Oké, okay. dankjewel uh, Kilian Wauw voor je komst naar de studio. Graag gedaan. that's the way it's supposed to be chains that bind him are hard to see unless you take this walk with me place where he lives it's got plenty of hard to find That means an increase in the welfare line Crime rate is rising too If you were hungry What would you do? Rent is two months past due On a building that's falling apart Little boy needs a pair of shoes And this is only a part on the corner gonna see to the Some like to smoke and some like to blow Some are even strung out on a $50 jones, Some are trying to ditch reality by getting so high De Soul's Ja, we gaan naar de literatuur. Zijn boeken Wat is de Wat en Zij Toen werden grote hits. En nu is zijn nieuwste boek uit, een hologram voor de koning. Het ligt hier, het ziet eruit als een soort bijbeluitgave. Heel grappig, maar dat schijnt Amerikaans te zijn. Dave Eggers wordt gezien als een van de belangrijkste Amerikaanse auteurs van dit moment. En daar ga ik over praten met Hans Bouwman, een van de Volkskrant. Goedenavond, ben je het eens Hans. met die kwalificatie, een van de belangrijkste Amerikaanse auteurs... Ja, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. En ook in de studio auteur Peter Buwalda, kenner van de Amerikaanse literatuur. Ben jij het ook mee eens met? Uh, nou, gezien uh, de aandacht die hij krijgt en zijn productie en uh, zijn status, ben ik het wel mee eens. Maar ik, ik, ik, vind, ik vind hem zelf niet uh, belangrijk. Niet belangrijk? Nee. Wie vind je belangrijker? Uit dat land? Ja. Nou, iemand als Jonathan Franzen of uh, Freedom, ja. zelfs nog Brad Easton Ellis... al is hij al een beetje over de heel. Philip Roth op zijn leeftijd dat vind ik allemaal een stuk interessanter dan uh, Dave Eggers. Ja. Persoonlijk. Ja, goed. Nou ja, dat, is, dat maakt ja. het alleen maar leuk. Hè? Als we het allemaal ja. met elkaar eens zijn, is het niet, no nooit zo boeiend. Nee. Eerst maar eens even, Hans, uh, je hebt het helemaal gelezen. Waar ja. gaat het over? Het gaat over een uh, Amerikaan, een uh, 54-jarige man die groot is geworden in sales... Maar duidelijk over zijn top is. Uh, hij is erin geslaagd om uh, heel veel Amerikaanse bedrijven te outsourcen naar, naar lage landen te verplaatsen. Ja. Uh, de maakindustrie daarmee eigenlijk uit Amerika te verjagen. En uiteindelijk heeft hij zichzelf daarmee overbodig gemaakt. En nu op zijn 54ste probeert hij uh, eigenlijk zijn carrière... weer een beetje vlot te trekken... door een grote belangrijke deal te sluiten in Saudi-Arabië. Hij gaat namens een Amerikaans IT-bedrijf proberen... om daar een soort uh, telecommunicatiesysteem uh, te verkopen... aan koning Abdullah van Saudi-Arabië. Met hologrammen. Ja, precies. Dan, uh, en dan een soort teleconferencing... waarbij mensen niet elkaar via een beeldscherm zien... maar het lijkt net alsof je, als het ware... die man over zee staat bij jou midden in de zaal. Dat ja. is de gedachte. Waarschijnlijk ook weer symbolisch voor iets, hè? Zo'n hologrammen. Iets wat eigenlijk niet niet is. Ja, ja het is een, een, een, een, ja, een, een wereld van elkaar dingen proberen te, te ja. verkopen... die er misschien inderdaad niet eens zijn. Je nee. uh, hebt een keer een dag met hem opgetrokken, hè, toen hij in Nederland was. Ja, ik zou hem toen... Uh, s'middag moest ik hem interviewen voor de Volkskrant... en s'avonds uh, voor een uh, zaaltje. En uh, nou ja, dat interview s'middag... hij was hier samen met uh, Valentino Achak Deng... dat is de, de jongen uit uh, Soedan... So uh, waar wat hij het boek is, de, was, wat is de ja, over heeft ja, geschreven... Ja. Uh, dus een, een slachtoffer zeg maar, van de burgeroorlog in Zuid-Soedan. En nou ja, met z'n tweeën hebben ze toen uh, een wereldtournee gemaakt. Dat was ook in Nederland. Uh, nou, die, die Valentino was een buitengewoon beminnelijke jongen die, uh, ja, die alles goed vond. Maar Dave Eggers begon al te klagen over het feit dat hij gefotografeerd moest worden. Want hij was toch al eerder gefotografeerd voor een Nederlandse krant. Oh, ja. en, en dat was een stug, een stug moeizaam interview. Aanvankelijk ook voor de Volkskrant. Vervolgens zouden we van uh, Amsterdam naar Den Haag gaan. Waar dat interview zou plaatsvinden voor een zaal. En hij wilde niet met ons meerijden in een auto, er was een auto geregeld. En hij wilde samen met Valentino met de trein en niet, niet met ons mee eten. Dus ik hield eigenlijk mijn hart een beetje vast voor die Last avond. Een laspak? Voor, wow. voor dat Haagse ja. publiek. Ja. Maar toen dat, die avond eenmaal begon, toen, uh, ja, toen toonde hij zich van zijn andere kant. Het werd ja. een, een heel leuk geanimeerd gesprek. Ik heb uiteindelijk dat gesprek ook opgenomen... en dat heb ik gebruikt om voor de Volkskrant uh, ja ook het interview uh, ja. Ja, te, te, te publiceren. Want dat was een honderdmaal aangenamer gesprek dan uh, die middag. Ja, omdat het publiek erbij zat. Ik vermoed het. <lacht> ik denk dat hij dus niet zoveel met journalisten heeft... maar, maar zijn eigen lezers nog wel respecteert. Ja, ja, Peter, ja, uh, Peter, die boeken, hè, Wat is de Wat... en, uh, en uh, dat ging dus over die Soedanese vluchteling. Zij ja. toen is ook wel een succes geworden. Het ging over... Uh, Katrina. Kat, hè? Kat, de, Katrina. Uh, wel heel geëngigd. Ge Engageerde boeken. Hij... Ja, dat, dat is ook waar het wat mij betreft een beetje aan schort. Het is, het, is, uh, het, zijn, het is literatuur over nare dingen geschreven door iemand met een heel goed hart. En uh, dat het is een heel gevaarlijke combinatie vind ik. Dat levert een, een bepaald soort uh, matheid op. Ook in stijl zelfs vind ik. Die bij mij doodslaat. Uh, uh, als je die andere auteurs... waar ik net over had, Friends en, en Roth... neemt, die dat hart zit op de verkeerde plek. Uh, het enige wat er bijvoorbeeld bij Philip Roth... op de goede plek zit is zijn penis, volgens mij. En dat werkt literair gewoon een stuk sterker. Mm. Dus ik vind hem... Het, het is een soort engagement dat uh, vol zit van goede bedoelingen. Ja, dat vind ik voor literatuur Maar, maar hij is gevaarlijk. toch ook geen echte Hans? cultuuroptimist? Als je nou dat, nee, de laatste twee boeken. Hè, dus ja. hij zei toen, ja. Uh, nou ja, daar wordt Amerika als een land... dat zijn, uh, zijn immigranten uh, als even zoveel uh, potentiële terroristen bejegend... Uh, wordt dat afgeschreven. Ja, ja, ja. Uh, En in dat dit is boek, uh, dat hij gaat eigenlijk over slechte ook... dingen. Over, over nare situaties schrijft hij. Ja, maar, Alleen zijn uit... personages... Bijvoorbeeld hij zei toen, ja. die, die man die gaat wel uh, New Orleans oplappen, terwijl iedereen vlucht. Maar hm. tegen de achtergrond daarvan uh, geeft hij ook een hele scherpe cultuurkritiek over zijn eigen land. Ja, en ja, doet okay, hij in dit ja. nieuwe boek ook ja. in feite, he, van ja. uh, de Amerikanen laten zich de loef ja. afsteken door de Chinezen in dit boek. Nou, uh, uh, toen ik dit boek begon te lezen, toen dacht ik, hé, hey, een, een soortgelijk verhaal heeft Arno Grunberg onlangs uh, opgeschreven. Ook een, een, in zijn geval een architect die he, naar de uh, Arabische wereld gaat om daar een bibliotheek te bouwen met een, met, met een bunker. Nou goed, dat loopt allemaal uiteindelijk uh, slecht af. Hè? Een soort stuurloze westeling in de Arabische wereld. Zou dat nou toevallig zijn, Peter? Nou, dat, nee, dat denk ik niet. En... Ik bedoel, de globalisering en uh, de clash tussen die civilizations... Dus uh, het oosten en het westen. Dat is natuurlijk iets wat al sinds 2001 uh, in allerlei romans opduikt. Dat thuis, Grunberg is een leuk voorbeeld van dat betreft. Want ja. Dat is een man die eigenlijk dezelfde thematiek aanpakt... maar die is mm -hmm. ook een heel slecht hard... Voor mij heeft Grunberg normaal geen hart zelfs, en, en dat, dat levert dan in mijn beleving scherpere literatuur op. Ja. Uh, maar. Dat verklaart niet zijn succes. Want hij zelf is wel heel succesvol. Wie, je bedoelt het succes van Dave Eggers? Ja, dat is wel een wereldwijde hit. Uh, oh, ja, kijk, hij, is natuurlijk wel, uh, hij heeft een ongelooflijk, uh, uh, zeg maar, ongelooflijke hoeveelheid stijlen en middelen ter beschikking. Dat eerste boek van hem. Hè, dat, je hebt daar liggen een hartverscheurend uh, verhaal. Van duizelingwekkende genialiteit. Wat ja. over zijn eigen uh, jeugd gaat. En met name over het moment dat zijn ouders sterven. En hij voor zijn jongste broertje moet zorgen. Dat is een, een mengeling van allerlei stijlen met allerlei rariteiten erin. En uh, ja, dan is What is the What... Is een, is een veel meer documentaire roman. Uh, en, en, en in dit geval... is het een boek, uh, dus... een hologram voor de koning, dat geheel... aan de fantasieën is ontleent. Allemaal met heel verschillende stijlen. Heel, uh, heel indringend, denk ik. Um, ja, ik kan me wel voorstellen... Uh, en ik denk ook inderdaad dat dat engagement... Ik kan me voorstellen dat dat veel lezers aanspreekt. Maar goed, ja. Maar ja. Peter, jij zegt... er zijn... Nou ja, misschien. Dit is een bepaalde stroming, maar je hebt een aantal andere auteurs genoemd, hè? Brad Easton Ellis, ja, uh, um, uh, uh, yeah, Jonathan Franzen, ja, zeker. Ja. Die natuurlijk een hele andere, ja, meer cynische toon aanslaan. Ja, het, het gekke is, ik zat erover na te denken, je zou bijna twee scholen kunnen, kunnen aanwijzen. Dus Sefran Fowler en, en Eggers aan de ene ja. kant. En dan mensen als Franzen en uh, ja, ik, laat, laat ik ze niet te ouderwets nemen. Uh, iemand als, uh, nou, Brad en Ellis aan de andere kant, die, die over uh, suburbia schrijven en over normale dingen, over kleine zaken. En dat, dat doen met, met, met cynisme. Terwijl deze mensen over grote zaken schrijven. Uh, Fowler en, uh, en Eggers. Met optimisme. Kan, kan ben je daarmee ja, in meegaan nou, ik, ik met die twee, het... twee stromen land van Peter? Uh, zo, in zoverre dat, er een, uh, ja, ja. dat, dat de, de, de attitude van, uh, van Eggers waarschijnlijk... ten uh, aanzien van zijn hoofdpersonen wat positiever is. Ik moet er wel bij zeggen... Uh, dat, ja, zeg ik wel over kleine dingen schrijven. Een boek uit Jonathan Friends en gaat natuurlijk over hele grote dingen. Uit de titel van het boek luidt Freedom. Uh, how much bigger can you get? Ik bedoel, dat, ja, dat maar is niet via een... het, het verhaal van gewone mensen, hè? Ja, welk particuliere leven. Het speelt zich wel af in de straat, en in één gezin, en we gaan naar high school en we hebben een baan. Dat ja, maar maar voortdurend speelt daar toch de grote Amerikaanse werkelijkheid speelt daar een rol in. Ja, er dus zijn allerlei connecties met ja, Kennedy's en met andere politici ja, en zo. Ja, ja. Het, het, het wordt wel uh, uiteindelijk exemplarisch voor Breder gemaakt. Daarom is ook literatuur. Dat... Is ja. Ook literatuur. ja, maar ik, ik vind het ook wel ten faveur van Egger spreken. Ik, ik wil niet alleen maar negatieve dingen over hem mm. zeggen... dat hij die grote greep maakt. Het is wel in die zin, zeker in de tijdsgevricht... sowieso interessant dat iemand dat aandurft... om, om te schrijven over nieuw Orleans, en te schrijven over immigratieproblematiek... en te schrijven over een Afrikaan... en daar een biografie over te maken. Dat, dat vind ik wel lovenswaardig. Mm. Alleen ik had liever gezien dat Celine dat had gedaan... dan hij. Nou, hij. Nou ja, goed, dat is maar, een... maar jij zei net, zijn stijl vind je niet zo bijzonder? Nou, die vind ik ondermaats. Ondermaats. Ja, die vind ik volstrekt ondermaat. Daarom gaat het ook niet lang mee waarschijnlijk. Waar, waar, dus scho wordt geen... waar schort het aan dan? Uh, verbeeldingskracht, uh, stijl echt. Het is de anti-Nabokov-stijl. Het, het is vlak. Het is, uh... ik, heb, ik, ben, ik, heb, ik heb vanmiddag drie uur gelezen in het boek. En Ik ben geen zin tegengekomen die me is bijgebleven. Ja, ja dit, dit, dat... is erg last... dit is iets wat, je, wat vind ik heel lastig om dit nu. Uh, want je moet dan een paar zinnen gaan ja. voorlezen. Of je moet ge... He, dus dit is uh, iets voor zo. Maar ik, ik vind uh, juist heel opmerkelijk van, uh, van Eggers dat hij bij ieder boek eigenlijk een andere stijl heeft. Misschien vind jij dat, dat hij daardoor geen eigen stijl heeft. Uh, ik vind dat hij een enorm rijk zijn. palet aan mogelijkheden. De, waaruit ja. hij put heeft. En dat dat vind ik zwaar. Ja, ja ik, ben, ik ben misschien een beetje, een beetje al te hard. Nou, bedoel, maar, ja. Hoeveel sterren krijgt hij van je? Anders heb je hem al besproken. Uh, nee, ik heb een, uh, alleen vanmorgen een, uh, een, groot, uh, een, groot, een stuk groot interview. Uh, waarin over het boek is gegeven. Ik denk niet dat ik het nog ga bespreken. want nee, dat is uh, maar, beetje dubbel op. Ik, vind het, ik vind het wel vier sterren waard. Goed. Oké. Okay. Mag ik jullie hartelijk danken. En ik hoop dat de mensen er iets wijzer van zeggen worden. Hans Bouwman en Peter Buwalda. Het is vijf voor twaalf. Het Europese onderzoekscentrum CERN maakt morgen mogelijk bekend dat het Higgs-deeltje, ook wel het Goddeeltje genoemd, dat, dat hebben ontdekt. En daarmee is het ontbrekende puzzelstukje in de natuur, zeg maar, de heilige graal van de wetenschap, gevonden. Dag meneer Jekel, Diederik Jekel. Hallo. Ja, u bent natuurkundige, dat probleem lijkt te zijn opgelost, maar wat nu? Welk mysterie wordt de volgende heilige graal? Ja, eigenlijk is het waarschijnlijk een beetje de vraag van, goh, welk deeltje komt er nu weer? Yeah. Um, want natuurkundigen hebben altijd weer een nieuw deeltje op de horizon, zo lijkt het. Um, de, nou, wat een beetje um, de, de volgende stap zou zijn, en eigenlijk is, uh, zijn ze bij CERN daar al heel erg lang mee bezig. Uh, het X-deeltje is een van de vele projecten die ze doen. Um, maar een van de volgende zou zijn, uh, en dat heet supersymmetrie en um, wat betekent dat nou eigenlijk um, dat higgs deeltje dat is inderdaad de sluitsteen voor het zogenaamde standaardmodel en het standaardmodel dat, dat, dat is eigenlijk um, alles in het universum, alle krachten en alle deeltjes beschrijft dat op zwaartekracht na, dat is een adembenemend mooi uh, stuk theorie wat, wat deeltjes voorspeld heeft die we nog nooit gezien hadden en nou ja, onder andere het Higgs deeltje dus um, en eigenlijk werkt dat ontzettend goed er zitten alleen wel een paar hele grote, fundamentele haken en ogen aan. En die uh, haken en ogen zouden door supersymmetrie opgelost kunnen worden. Ah. En wat dit eigenlijk um, concreet zou betekenen, wat, wat de zoektocht bij, uh, in, in CERN dan is, is dat elk uh, deeltje van het standaardmodel, en er zijn er 24, je hebt 12 gewone deeltjes, zoals je dat kent, van waar onder andere bijvoorbeeld je tafel van gemaakt is, dat van een paar van die 12 deeltjes zijn je tafel gemaakt, en je stoel, en jezelf. En um, je hebt ook zogenaamde bootstukken. Die, die wisselen krachten uit tussen al die deeltjes. En de supersymmetrie, dat is zo'n boodschappendeeltje? En nee. Die supersymmetrie die zegt dat voor elk normaal deeltje dat een ontzettend zwaar obese overgewichtig uh, broertje is waarvan een normale deeltje een boodschapperdeeltje als zwaar obese broertje heeft en elk boodschapperdeeltje een normaal deeltje als zwaar obese broertje heeft dus we hebben twee keer zoveel deeltjes dan en de grote hoop is dat we de lichtste van al die zware deeltjes uh, dat we die misschien zouden kunnen vinden dus uh, ieder uh, de deeltje heeft een een, een, een dik, zwaar broertje. Exact. Exact. En de hoop is dat, dus dus dat we een lichte, gegeven, ja? zware broertje gaan vinden. Ja. En um, nou ja, wat zouden we daar dan aan hebben? Um, nou ja, het, het, wat ik al zei is dat het standaardmodel adembenemend succesvol ja. is. Het mist alleen zwaartekracht, daar kan het niet zoveel mee. Het is niet mogelijk om, om een theorie te maken die over alle vierde krachten in het universum gaat. Okay. Tot nu toe En supersymmetrie <laughs> zou daarbij kunnen helpen. En het lichtste zware broertje, dat zou ook nog eens een keertje een kandidaat kunnen ja. zijn voor donkere materie. Oké. Okay. Nou, we berekenen hoeveelheid ja. spullen in het universum. Ja, hier stoppen we, want anders dan wordt het ons te machtig. Uh, dat, Ik snap dat, het. Dat, dat dikke broertje, dat, dat, dat beeld, dat blijft. Dankjewel. je wel, <laughs> Diederik Jekel. Ja, uh, Zometeen kunt u luisteren naar Casa Luna... met daarin filmregisseur Martin Kolhoven... die in zomernachten helemaal in zijn eentje gaat vertellen... over de film die hij ooit nog zou willen maken. En morgen zit hij Clary Polak. Het wordt tijd voor mij te gaan...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 Radio 1 Sportzomer. 9 weken lang. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. Ik weet het niet. De mix van nieuws en sport. Ja, hij was aan het klagen dat ik rechts uh, van Chris uh, stuurde. Al het nieuws uit binnen- en buitenland. Sorry, het is een emotioneel moment voor mij. Ze trokken echt de beerput open. Als PVV-Kamerlid ben je alleen maar stemvee. Dat is echt Hero Brinkman in het kwadraat. Wimbledon, het Tour de France. Nu je je even scheiden. Geen genade hier. En als klap op de vuurpijl. Representing the Netherlands. De Olympische Spelen. Tot 12 augustus, de Radio 1 Sportzomer. Ik heb er nog heel veel zin in. Het nieuws van alle kanten.